Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken heeft gisteravond gesproken met zijn ambtgenoot in Iran. Hij heeft opgeroepen tot terughoudendheid. Israël voerde vannacht aanvallen uit op Iran. De Amerikaanse site Axios meldt dat Israël Iran vooraf waarschuwde via een aantal derde partijen. De Nederlandse minister Veldkamp was één van die partijen. Bevestigen bronnen aan de NOS...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 Ik zou zeggen allemaal een hele goede middag. Hier is hij weer ondergetekende, Fred Heij. En dat allemaal bij ZFM Entertainment voor je tot de klokjes van 7 uur. Op die 106.9 en DHB Plus is, uh, nee, 9A moet ik zeggen. Want het is alweer uh, veranderd. Zoals, uh, ja. zoals je weet. We gaan eventjes door en dan gaan we zo uh, naar uh, Hugo. Dan maken we even een doorstart met Jaap en uh, Simon Stokvis in Al het Moois.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 Verdwijnt de liefde met de Noorderzon. Als zelfs de kat niet meer valt in de herfst, verdwijnt de zin van het leven. Als zelfs een vis niet meer zwemt in de zee, geen koralen meer heeft, dan, dan hebben wij voor niets geleid.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 dan hebben wij voor niets geleefd, dan hebben wij voor niets geleefd, dan hebben wij voor niets geleefd. De wijze woorden van uh, Jaap en Simon Stokvis. Uh, ja, en uh, ja dat uh, eigenlijk uh, met, uh, met het programma terug in de tijd, uh, met... Uh, hoe heet die man ook alweer uit Rotterdam? Uh, toen was geluk. Toen heel was geluk, gewoon. heel gewoon, ja. ja Gerrit Koks. het Koks, inderdaad. Hé, hey, uh, Hugo, welkom hier in de studio van ZFM uh, van Zandvoort. Goeie rit gehad? Ja, we zijn uh, lekker... Uh, Lek, lekker rustig? Een beetje binnen doorgereden zo, bij lissen rechtsaf. Ja. Hele gom en ja, verliefde Mo mooie, leven Mooie route, toch? Ja, was een leuke route, ja, ja. Nee. Ik dacht eigenlijk dat ik de snelweg over zou gaan bij... Uh, ja, wij gaan meestal uh, ja, via Alfa aan de Rijn-Lemui. Ja, ja, klopt, ja. En dan dacht ik eigenlijk dat we daar ergens... Maar hij uh, leidde ons uh, helemaal binnen door dus, uh, Een mooi landschap gezien in ieder geval. Ja. Dus uh, ja, dat ja. sowieso. Leuk omgeven. <laughs> ja, ja het, is, het is bij jou sowieso een beetje uh, landschap... Hè? Wat, wat, uh, wat er in de omtrek, uh, ja. Ja, nou ja, ik kom zelf ook uh, nou ja, uit Nieuwe brug aan de Rijn. Dat is een dorpje tussen, uh, ja, laten we zeggen... Woerden, Bodegraaf of ja, ja, Utrecht, Gouda. Ja, ja. Dus, uh, dus ja, wij, ja, nou ja, dus uh, nogmaals, uh, we zijn lekker binnendoor gekomen, joh. En, lekker, uh, lekker dorpsachtig, toch? Ja, zeker ja. weten. Ja, ik, ik, ik, ik, ik bedoel, ik kwam uh, voorheen altijd uh, in, in Woerden, okay, regelmatig ja. in Woerden. Ja. En uh, destijds had je ook een, uh, een stukje van een lege basis daar zitten, naast, uh, naast het kasteel. Ja, dus, uh, <laughs> ja nee, dat is. Dus ja. we hebben van de week uh, was er uh, koeienmatten in ja, ja, ja, ja, dus uh, uh, ja. Misschien ben je daar ook ooit geweest. Ja, ben ik inderdaad wel eens geweest. Ja, ja. ja, dat is altijd, uh, ja ik, ik vind dat wel uh, iets, iets leuks. Ja, nou, het is een gezellige stad ook en een uh, ja, hoop dingen te beleven, ook buiten horeca, alles zit uh, ja, voornamelijk alles op één plein. En, ja. Uh, dus uh, ja, als het ene vol zit loop je naar het andere, dat zeg ik altijd maar. Hè. Ja, zo is het. Hé hey Hugo, uh, ja, hier in de studio Hugo Bijerman, uh, jij hebt een nieuwe single uitgebracht. Klopt. Wie wil er mee op stap? Hoe kom je aan die titel? Ja, hoe kom ik aan die titel? Uh, ik heb uh, het liedje in dit geval gemaakt met uh, ja, producer Frank Verkooyen. Daarvoor had ik uh, Geef Me Nog één Kans. Dat is een liedje van mezelf uit uh, 2010. Daar hebben we een remake op gemaakt. En daarvoor hadden we nog Achter de Wolken schijnt altijd De Zon. Dat was een covernummer van Willy Sommers. En ja, nu hebben we, wie wil er op, mee op stap, uh, totaal nieuw liedje, nieuwe tekst, uh, nieuwe muziek. Dus uh, dan hebben we ja, alle facetten gehad, ja. bij Frank dan in dit geval. Ja, want jij bent, uh, jij bent al een tijdje bezig hè. Ja, we zijn al uh, nou ja, bijna, denk ik, uh, ja, lopen al tegen uh, toch wel bijna 30 jaar aan. Ja, dus ja ik, had, uh, zeg ik toen had je nog grillen dus... Uh, ja, ja die, zijn, <laughs> die zijn inmiddels op, hè? <laughs> ja, nou, ik, ik ken het fenomeen, dus... Uh, ja. hey, maar, um, ja, hoe, hoe ben je ooit begonnen eigenlijk als, uh, als zanger? Nou ja, het is eigenlijk meer ontstaan een beetje, uh, ja toch wel als een nou ja, geintje, ja, uh, plaatselijk uh, dorpscaféetje... Uh, ...laatste liedje meezingen met, uh, met de DJ Tegensluitingstijd aan... Uh, ...voornamelijk uh, toen in de tijd ook veel Hazes, uh, De Vlieger. En ja. Uh, ja, zodoende ben ik eigenlijk... Uh, ...ik was altijd wel geïnspireerd door Nederlandstalige muziek... ...en uh, nou ja, voornamelijk dan aan uh, Hazes had je toen veel in die tijd kozen... ...Albert, uh, Radio Noordzee hadden we op het werk vaak aanstaan... Uh, ...ja, en dan ook uh, ja, in het weekend... Uh, ja, met een biertje erbij uiteraard, ja, ja, ja. Uh, zong het makkelijk mee. En daar was toen iemand aanwezig, uh, Peter Stappen, die ging een café openen bij ons in de buurt. En die, uh, ja, hij zegt, joh, uh, jij moet uh, bij mij komen zingen, gezellig, zegt hij. Nou ja, ik, uh, ja dat is goed. en uh, dus uiteindelijk zo is een balletje je, uh, gaan rollen. Je naam in de krant staan en uh, ja. Ja, toen is het begonnen, ja, een beetje. Hé, hey, we gaan hem nou eventjes draaien.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 niet nog lang, dus druk de dag zolang het kan. En als je dit hebt nagesmeerd, pas dan heb je geleerd. Dat was hij dan, Hugo Bijenman. En uh, Ja, wie wil er mee op stap? Ja, een gezellige plaat, uh, Hugo. Nou, dankjewel, Fred. Uh, ja, we zijn er zelf... Uh, ja, dat, omdat het ook weer voor mij dan totaal wat nieuws was... Uh, ja. ja, zijn we er ook wel uh, ja, gelukkig mee. Uh, hoe het ook lekker loopt. En ja. uh, met de optredens ook. Dus dat gaat allemaal lekker. Ja, want ik zag die clip erbij. Toen dacht ik echt van... Uh, zou er iemand in het water pletten, in ongeveer? Nee, nee. Het was een smal stijgertje, maar... Ja, uh, ja, ja. ja. We konden gelukkig uh, ja, uh, goed voor, uh, voor ons uitkijken. En, nou, uh, ik moet wel zeggen, ja, er zijn dan wel beelden uh, ook opgenomen. Tegenwoordig doen ze ook wel veel shots met een drone. Ja, en dan moet je, want je zit dan eigenlijk, kijk je voor je uit. En dan probeer je dat dingetje een beetje. Dus ja, je ja. Kan, <laughs> dan, ja, dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat je een misstap in maakt. Maar, uh, ja, of dat je net even je, je evenwicht met je ja. boven Nee, maar het ging allemaal uh, ja, boven verwachting. Het uh, ja. Ja, stond er best wel vrij snel op. Ik denk dat we uh, totaal uh, ja, misschien een, nou ja, echt een goed uur bezig geweest zijn. En, ja. uh, dus uh, we hadden alles uh, in de omtrekken. Ook de cafébeelden uh, gelijk al. Want dat zat daarnaast gelegen. Dus ja. uh, was wel leuk. Uh, ja, dat is altijd uh, prettig als het allemaal uh, in één ja. keer uh, ja, nou, op Nou, zeker weten. Ja, ja. natuurlijk. Hé, hey, um, ik, uh, ik heb hier nog een single van jou uh, klaarstaan. Oké. Okay. Even kijken, ik kan het soms niet laten. Ja, dat is ja. uh, een liedje, die heb ik met uh, Dries Roelvink opgenomen. of Tenminste, Dries Roelvink heeft uh, tekst daarvoor geschreven. Ja. En ik ben in uh, Muiden geweest. Hans Russen, die heeft uh, muziek uh, daarbij uh, gecomponeerd. Ja, dat was eigenlijk uh, ja, ook een uh, liedje. Want alle liedjes die ik maakte, staken uiteraard achter. Maar dat was wel uh, net in de coronatijd. Ja. Dus uh, ja, daar hebben we fysiek uh, gelijk... Kijk, als je, nu met dit liedje, die hebben we 21 augustus uitgebracht. Dus ja, daar konden we gelijk heel veel... Uh, ja, uh, buiten festiviteitjes, uh, jaarmarktjes, uh, eindzomerfeesten uh, meedoen. Ja, daar hebben we toen in het begin niet, uh, ja, bijna niks of uh, zelfs geen studio bezoeken. Want alles ja. ging echt op slot. Maar daarentegen ja, uh, ook een uh, heel ander liedje als uh, wat je net hoorde. Maar ja. uh, we gaan het zien. Ja. Nou ja, we gaan hem we gaan hem in ieder geval horen. Ja. <laughs> ja, je kunt hem ook via YouTube uh, natuurlijk, ja, ja, bezichtigen. Ja. Dus uh, ja, daar, daar kun je ook gewoon onder Hugo Bijeman uh, op uh, je ja, daarop Daar staat eigenlijk ook alles wel op, ja. Ah, oké. Komt. Wat is het? Uh, heb je een eigen uh, kanaal daar al op uh, YouTube? Of, uh? Nou, meestal. Uh, ik heb uh, ja, weet je, ik, ik zit dan bij Team NL. Dat is de, ja. het label. Ja. En die plaatst dat eigenlijk... Uh, dat zijn de laatste drie liedjes die staan onder hun. En volgens mij staat deze bij... Uh Ron Smit, Ron de cameraman, okay. beter bekend, nou. daar, daar staat hij op. Dus, uh, maar wel mijn eigen Facebook, Insta, dat soort dingen. En daar zetten we ook regelmatig uh, dingetjes in. Okay. Oké, nou, daar komen we zo nog even op terug. Ja. We gaan hem eerst even luisteren, Ron, of uh, Ron. Ja. <laughs> Hugo ja. man. Ja. en ik kan het soms niet laten. Oké. Okay. Die mij naar huis kon krijgen. Maar na die eerste avond met de vrouw waar ik nu van had, heb ik mijn rust gevonden en ben ook trots op mijn gezin. Al loop ik s'avonds langs het plein, dan tuin ik er weer in. Nee, ik kan het soms niet laten. Even naar mijn stamcafé. Gewoon wat met mijn vrienden praten. Hé, hey, avond niet voor de TV. Ja, het zit er in mijn genen En het stroomt ook door mijn bloed. Want zo ben Ik ben niet op zoek naar avontuur of liefde, die zit van binnen. Daar kan ik echt niets tegen doen. En als ik dan weer thuis voel, soms midden in de nacht, dan ga ik snel tegen haar aan en fluister dan heel zacht. Met mijn vrienden praten. Een avond niet voor de tv. Ja, het weg echt in mijn genus. En het stroomt ook door mijn bloed. Want zo ben ik nou eenmaal opgevoed. Steeds dan denk ik na zo'n dag. Als jij weer op me wacht. Dit is de Ik kan het soms ook niet laten. Ja, ja. zo is het toch? <laughs> <laughs> nou, nee, maar dus, uh, ja, lekker, Ik zeg het, uh, het, is, het is een lekkere vlotte plaat. Ja, ik vind het heerlijk ja. nummer. Nee, dat klopt. Het is wel uh, wat ik zeg, zijn, ja, echt wel twee verschillende. Als je het ene liedje met het andere vergelijkt, het, ja, het zijn wel twee verschillende Sjarenes. Ja, ja, ja, ja. En uh, ja, wat ik zeg, en, uh, tegen die tijd, we hadden er zeker uh, toen ook veel zin in. Maar ja, dat gooide echt wel, ja, <laughs> wel uh. wat roet in het eten. En uh, ja, zodoende, maar uh, ja, leuk nummer en uh, ook nog steeds blij mee uiteraard. Ja, ik zou zeggen, uh, eh, versie 2.0. Uh, uh, ja. Dus, uh. ja, dat kan altijd, tuurlijk. Ja, uh, uh. ja, wie weet, uh, uh. Ja, we zijn nu wel weer over andere dingen al aan het nadenken. Dus, ja, uh, uh. Uh, we gaan het proberen. Hey, um, het volgende nummer wat ik voor jou heb uh, staan, want we kunnen even kijken, ja, we kunnen er nog eentje draaien voordat we zo uh, Martijn van de Broek gaan bellen. Uh, ja. Geef me nog een kans. Ja, geef me nog een kans. Dat is een uh, ja, liedje dat heb ik al een keer opgenomen in 2010. En ja, inmiddels dat ik bij, uh, met Frank uh, bezig ben, uh, hadden we eigenlijk het idee, omdat we daarvoor achter de wolken altijd de zon, schijn, altijd, ja? de zon uh, hadden we zoiets van, ja, wilden we dat liedje een beetje ook een beetje in die, uh, in, in beetje in ja, zijn ja. sound, uh, wat we daarmee ontwikkeld hebben, een klein beetje daarin uh, proberen te brengen, om dat toch uh, ja, bij elkaar een beetje te gaan houden. Ja, ja dat dus, is gelukt. Ja, dat Top, denk ja. ik wel. Ja, ja. Ja, ja, dus, ik, uh, ik bedoel, ik heb ze natuurlijk sowieso beluisterd ja. allemaal. Dus, ja. uh, <laughs> even kijken hoor. Want, uh, ja. we, we hebben hem ja. nee Dan gaan we nog eventjes uh, deze draaien. En dan ja. gaan we eventjes naar uh, Martijn van den Broek zo. Ja, nou ja, die ken ik toevallig. Ja. Ik zit ook uh, bij Team NL. Ja, dus, uh, ja. hij gisteren hier. heeft hij uh, volgens mij met uh, Milan verwoerd. Vraag het maar zo aan. Ja. Hebben ze een. Uh, ja, soort uh, concept dus, uh, gedaan. Dus even dat is de zoon van Matthias, hè? Dat weet ik niet of oh, het oh, de nee, zoon nee. van Martin is. Uh, maar, nee, nee uh, Matthias. Matthias, woer. Dat weet ik ook niet. Ik uh, weet toevallig, die jongens zitten bij, uh, ook bij uh, het label waar ik bij zit. Ja. Dat, uh, en nou uh, ja, waarschijnlijk dan ook dezelfde plugger, uh, Dennis van der Kraak. Ja, Dennis dat van der uh, een beetje, score, beetje promotions. Aan ja, ja, aan elkaar matcht. Dus uh, ik ben benieuwd wat hij te vertellen heeft. We gaan uh, zo horen. Jo. Gedaan, daarvan heb ik nu heel veel spijt. Ik kan best begrijpen dat je mij voor de goed laat gaan. Ook al wil ik jou nooit kwijt. Iedereen moet leren van zijn fouten die hij maakt. Dus geef me ruimte voor een kans. Laat mij proberen nog wat te leren. Ik wil mijn best er wel voor. Zal nu goed gaan, blijf achter jou staan, want ik wil vechten voor een zoen. Geef me nog één kans, ik doe het niet meer, ik hou er nu voor goed mee op. Geen andere vrouwen, dat doet jou steeds zeer, ze gaan Maar steeds eerst ze gaan voor altijd uit hun koop. Zaterdag gast. Ja, dat is nog steeds Hugo Bijeman en uh, ja, geef me nog een kans als dit. En aan de telefoon hebben we Martijn van der Broek. Martijn, een hele goede middag. Een hele goede avond. Kijk, dat is nou eens leuke wachtmuziek hè, van Hugo Bijeman. Ja. Hè? <laughs> ja, Martijn. Ja, hij weet, hij weet ook de studio zo uit te zoeken hè. Ja, ja. Ik had dat hem net uh, ja, verteld. Ik, uh, ik vroeg, ik zeg wie ga je bellen dan? Hij zegt. Uh, ja, Martijn van der Broek. Ik zei ja, die kom ik. Uh, nou ja, voornamelijk zijn wij uh, goede Facebook-vrienden van elkaar. Want uh, we hebben elkaar live nog nooit gezien. Maar uh, ja, ik denk dat wij, ja, wij maken bijna de hebben bijna volgens mij een beetje dezelfde release-datums. Ongeveer. Ja, klopt. Dus uh, we komen uh, ja, bij alle producties kom ik jou tegen Martijn. Dus we moeten maar een keer wat <laughs> gaan doen, denk ik, of niet? Zeker weten. Ja, daar ben ik altijd voor in hè. Kijk. Ja, ik zag uh, toevallig uh, ja, uh, met Milan uh, nou ja, hetzelfde verhaal. Ook een collega van ons van het team. En, uh, hoe was het uh, super gegaan gisteren? Het was uh, bijna uitgekocht. Ja, was helemaal top. Echt alle, alle credits voor, uh, voor Milan Echt uh, goed, uh, goed voor elkaar had hij gisteren. Dat was leuk. Nou ja, goed om te horen, Martijn. Ja, wie weet, uh, moeten we maar een keer een Team NL-avond maken ja. dan. Ik, ik zou Frank van Rijks een berichtje sturen dat hij dat even moet doen. Ja, dat is wel leuk. Like, ja. uh, goed idee. Uh, en hier dan in dit geval bij uh, Zandvoort ja. FM geboren. Hé <laughs> <hè, nee. laughs> hey Martijn, ja. ja. Dus, uh, de, ja er, zit, uh, er zit dus iets moois aan te komen, begrijp ik. Ja, ik, uh, ik sta er voor open. Lijkt me leuk hoor. En weet je wat het is? Kijk, ik zing nu drie jaar en ik heb nu sinds uh, 21 augustus heb ik mijn, uh, mijn tweede single. Kijk, of het nou uh, uh, beginnend artiest is, ervaren artiest, dat maakt voor mij helemaal niet uit. Hè? Kijk, je moet het met elkaar doen en het allerbelangrijkste is dat je elkaar ook gewoon wat gunt, hè? Ja, ja dat is het belangrijkste inderdaad. Want uh, ja, misgunnen, dat uh, zijn er veel, hè? Dat is het uh, belangrijkste, ja. Martijn. Kijk, uh, ja. Ja, je, je zegt gewoon goed. Ik bedoel, ja, je moet uh, me, met elkaar uh, ja, ook leuke dingen doen. Natuurlijk, de een hebt een iets anders, soms een anders jaren of je stappen. Maar ja, in dit geval, uh, het past, uh, het, kan, het is juist ook leuk dat je uh, verschillende dingen... Kijk, als we allemaal hetzelfde liedje zingen, ja, dan, dan uh, is de avond ook niet echt divers, toch? Ben ik ben het helemaal mee eens. Dus... We gaan het, uh, ik heb van de week ook misschien nog uh, contact met Frank. En uh, jij denkt ook dan, nou uh, ja, misschien uh, is het een keer leuk. Zeker weten, gaan we doen. Gaan we doen. We gaan het, uh, we gaat... gaan het er gewoon doorheen drammen. <laughs> gaat het, gaat het helemaal goed komen, hoor ik al. Hé <laughs> hey Martijn, uh, wij bellen natuurlijk ook vanwege jouw uh, nieuwe zingen. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Jij, mag, jij, jij mag alles doen. Wat, wat, <laughs> de titel, uh, dan zeg je van nou... He? Wat dan precies? Ja, kijk, uh, het was, uh, ik was al van uh, plan om een, uh, met een tweede single te komen dit jaar. Alleen ja, daar ben ik heel erg op zoek gegaan naar wat vind ik leuk. Het kwam er maar niet van. En dus had ik op een gegeven moment op TikTok, ik denk van hé, hey, deze melodie uh, klinkt leuk. Ja. En met, eigenlijk met, uh, met dat idee, het is een oud uh, Portugees uh, nummer van uh, José uh, Malao was ik uh, naar Frank gegaan. en Frank zei eigenlijk een uh, top idee. Hij zei alleen, uh, 70 jaar geleden... Uh, had ik ja. datzelfde idee. Nou zat, ik, zat hij 17 jaar geleden denk ik niet op uh, TikTok... maar had hij waarschijnlijk ergens op radar geworden. Ja. Dus hij had, hij had dat 70 jaar geleden... had hij dat al op een uh, album uh, gezet... en uitgebracht in een Nederlandse bewerking. Hij zei, maar ik vind het eigenlijk wel een superleuk idee. En uh, ja, we gaan hem gewoon uh, helemaal restylen. 2024 uh, ja. versie. ...en dan als single uitbrengen. We hebben wel de titel even aangepast... ...want hij heet eerst als jij maar altijd van mij bent. Ja. Dan vond ik zelf ook dat iets te lang... ...ook om uh, in te toetsen op Spotify. Plus, als je dat zou in op Spotify... ...ja, dat kwam eigenlijk al bij, uh, bij Frank Verkooij uit. Ze dus zei zei van nee, hey, we passen gewoon de tekst... ...of de, de titel aan. Hij zei, dan is het gewoon helemaal jouw ding. Ja. En dat is gebeurd? En ja, dat is gebeurd. En ik moet zeggen... ...na mijn debietzingen op deze avond... ...die overigens ook echt wel... Uh, ...ja, wel lekker loopt nog steeds. Ja, ja. Mag, mag ik bij deze ook echt niet klaar. En uh, ja, ik ben wel heel blij ook... ...dat ik gewoon met Frank... Uh, ...ja, goede samenwerking uh, heb. Ja, dat, dat is ook belangrijk natuurlijk. Uh, zeker het allerbelangrijkste beetje denk ik. Want anders uh, kom je nergens. Het moet natuurlijk ook van, uh, van twee kanten komen. Ik sluit, ja. ook ik sluit ook absoluut niet uit... ...dat ik... Uh, ...dat ik een keer een uitstap heb gemaakt naar een ander studio. Maar ik denk nee. wel voor met, als iets goed is en je hebt leuk contact met elkaar... ...ja, dan, dan kun je nog wel eens een keertje verder kijken. Maar als het goed is, ja, dan, ik ben ook wel trouw aan mensen. Ja, goed, ik zeg altijd, er is een oude een gevonden die koken kan alle monden. Dus ik bedoel, ja. ja. Ja, je weet het soms toch nooit. Soms je weet het je nooit. Je een keer nee. ergens tegenaan, dat ja. weet je niet. Dat is... Nee. Maar ik ben het uh, ook daarmee eens, uh, Martijn. Ik bedoel, uh, uh, ja, het is een fijne man om mee te werken. En uh, ja, net wat je zegt, uh, je weet nooit waar je tegenaan loopt. Maar ja. ik moet zeggen, ook uh, ja, zeker uh, in dit geval uh, een leuk liedje ook om, uh, om naar te luisteren. Dank je, dank je wel. Ik gelijk. Jouw product is ook hartstikke leuk en dan ben ik oprecht zit, hij staat gewoon bij mij in de playlist en regelmatig komt die, uh, yeah. die voorbak. En dan denk ik, oh ja, duur bij man, want je hoort, je hoort eigenlijk bij de eerste klank hoor je, hoor je ten eerste al uh, Frank verkooi en daarna hoor je jouw stem en denk je oh ja. Yeah. Zo. Nee, maar dat, dat moet ik wel zeggen. Tuurlijk, er zitten altijd wel bepaalde kenmerken in. Ja, dat is logisch. Maar ik denk dat je dat ja, voornamelijk wel bij, bij alle studio's hebt. Iedereen heeft zijn eigen... Ja. ja, je kent wel vaak... Ja, hoor je, ja toch, je, je, je hoort inderdaad eh, wie het eigenlijk heeft geproduceerd. En, eh. Als je echt met muziek bezig ja, ja, bent, dan hoor je het vaak wel. Klopt, maar ja, dat ja. We, ja je, je moet je eigenlijk ook lekker bij voelen. Ja, nou ja, Frank, ja. dat weten we, dus altijd feest, dus... Vaak wel, ja, ja, ik vaak moet wel, zeggen, Martijn, ja. dat ervaar jij denk ook. Ik vind hem uh, ja, eigenlijk wel de heel divers, uh, zeker de laatste tijd ook met zijn eigen liedjes bijvoorbeeld, dat je toch wel... Ja, dan zal je juist niet zeggen dat is een uh, Frank-verkooien-klapper. Nou ja, dat... Je bedoelt uh, dan uh, richting de belletse, uh, die ja, Frank zelf ja. ook heeft. Ja, zijn eigen, ja, ja, ja. Dan, dat is dan vind ik dan toch wel dat je ja, in mijn ogen laat zien. Ja. Dat je niet alleen maar één kant nou, zijn kan produceren. Uh, ja. Ja. Ja. Wat, uh, ja. En het verandert natuurlijk ook. Hè? Want uh, ja, de muziek van uh, ja, eigenlijk al vijf jaar terug klinkt heel ver weg. Ja. Uh, vijf jaar terug waren de producties natuurlijk ook anders bij, bij studio's. Dat het verandert ook mee hè? natuurlijk. Nou ja, kijk... Uh, ja, je krijgt natuurlijk... Uh, ik denk ook wel steeds uh, bredere programma's. Ja. Gewoon in, in, uh, qua keuzes. Ja. Maar ja, ik, uh, dat bij jou volgens mij ook uh, Martijn. Ik vind die ook wel toch altijd wel leuk. Als er toch wel echt uh, het, het trompetje bijvoorbeeld wel echt is ingespeeld. En de live dingetjes. Uh, ja, ik denk dat je dat toch nog steeds uh, niet kan evenaren daarmee. En gelukkig zitten er bij jou liedjes en die van mij... Ook wel echtere instrumenten in en dat vind ja. ik ook wel een uh, kenmerk uh, wat belangrijk is voor een liedje. Ja, kijk, je kan, je, je kan natuurlijk ook naar een uh, studio gaan die wat meer uit de computer haalt. Alleen uiteindelijk uh, ja, betaal je daar minder voor. Alleen ja, je hoort het wel. Kijk, als jij, uh, je kan alles maar uit de computer halen, alleen er kan gewoon niks op deze live instrument. Dat kun je niet faken. Nee, en dat bedoel ik. Maar dat maakt uh, het kenmerk van het liedje toch net even wat, uh, ja, wat echter. Ja, ja. ja, zeker weten, ja. En dan gaan we... ja ik, ik wilde ook vragen, wat, wat, wat, waar kunnen mensen jou ook volgen, Martijn? Want... Ja, ik ben, ik ben uh, voornamelijk actief op uh, Instagram, uh, Facebook. En laatst staat ook uh, af en toe wel eens op uh, TikTok, gewoon onder mijn eigen naam, Martijn van der Broek. Dus als mensen nou zitten te luisteren en denken, hé, hey, nou, uh, ik ga me eens volgen, ik post ja. zeer regelmatig, uh, post ik uh, dingetjes. Ja, en uh, als mensen mij toevoegen, vind ik vind het alleen maar hartstikke leuk uh, om ook een beetje feedback te krijgen, wat ze misschien uh, uh, als volgende platen ja. zouden willen. Dat vind ik wel hartstikke leuk, als mensen dat doen natuurlijk. Uh. Ja, want heb jij ook een eigen site of niet? Nee, nee, ik heb er eigenlijk uh, tot nu toe, uh, nee, nog niet uh, voor gekozen. omdat uh, Nog niet ja, actief? Ik, ja, voor mij hoeft het eigenlijk nog niet. Misschien komt het nog, misschien niet. Maar voor nu hoeft het voor mij niet. Ja, die van mij uh, is bijna 30 jaar ja. oud, Martijn. Dus, ja. <laughs> da, da, da, da, ja, maar je doet de, er ook bijna niks meer mee. Man. De agenda die is, uh, die is ook 30 jaar oud, of niet? Ja. Nee, maar... Nee, okay. maar kijk, dat de, de vragen mensen wel eens. Ja, oké, okay, maar wat Martijn nu zegt. ja Kijk, als hij, als hij zijn naam... Uh, druk zijn naam maar in op Google. Ja. Dat zeg ik altijd, Martijn. Google en dan kom je eigenlijk overal terecht. Eigenlijk wel, ja. En, en tegenwoordig ook. Er wordt ook nog wel eens gevraagd om, uh, om cd'tjes. Ja, met alle respect. Maar ja, als ik dat moet laten drukken, kost het mij een x-aantal uh, euro's. Ja, ja en voor, die, voor, die, voor, die, voor die tien mensen die het dan vragen. Ja, weet je. Tijden veranderen gewoon. Tegenwoordig is alles digitaal. De muziek is digitaal uh, opgevragen. Alles komt hier Instagram en ja. Ja. Maar, maar dat, is, dat is het begin, Martijn. Het nou. is, we streven ernaar natuurlijk... dat je dadelijk gewoon niet tien cd's verkoopt, maar gewoon uh, meerdere cd's. Je moet, uh, ik, ja, Fred, ja. die vraag net aan. Maar ik zie, kom hier binnen, Martijn. Uh, ja, maar zijn die, die gaat cd's? hier nog... Uh, <laughs> uh, weer een paar stapjes terug. Want hier moet je zelfs met vinyl... Uh, ja, ja, ja. <laughs> we staan hier ook gewoon <laughs> in de studio. Hoor je ook Dat hoor je wel weer vaak. Hè, dat ja. mensen... Uh, uh, Van ja, platen inderdaad. Ja. Ja, het, het, het is wel helemaal hot, laat ik het zo zeggen. Ja, ja hoe je het bent of verkeerd? Ik heb inderdaad laatst nog een, een, een singeltje gekregen van iemand. Die, die heeft singles laten drukken. Ja, geweldig. Ja. Nou ja, dan moet we het maar in zwart-wit gaan filmen, ja. <laughs> Martijn. Ja. Of, of videoband ja. uitbrengen. Ja, ja, ja, wie weet komt het weer terug op DVD. Ja. Hey, we, gaan, uh, we gaan hem uh, draaien, Martijn. Ik zou zeggen... Als jij hem aankondigt, want ben je onderweg naar de optreden? Ja, ik ben onderweg naar Leeuwarden helemaal. Ah, Oké, okay. doe maar. Vanuit Utrecht de anderhalf uur rijden Ja. Nou, een lekker ritje voor de boeg. Goed voor de airmails, <laughs> uh, Martijn. Zo, eh? zo is het. <laughs> nou, en dan wil ik jullie natuurlijk bedanken voor de gezelligheid. Ja. Alle luisteraars, een ontzettend fijn weekend. En mijn naam is Martijn van den Broek En hier is mijn alleneerste single. Jij mag alles doen. Hé, hey, dankjewel Martijn. En ik zou Kijk. zeggen, uh, succes vanavond. Succes, hè. Yes. En, uh, en uh, we houden het erin, hè. Martijn van de beroep. Uh, Oké. Okay. Hey. Yo. Yo. Yo. Hey. Hoi, hoi, hoi. Ik heb het jou vaak gezegd. Mijn liefde voor jou is echt. Dat zal je nu heus wel weten. Je bent een heerlijke meid. En ik wil jou niet meer kwijt. Maar God, wat laat je me zweten. Want jij doet toch wat je wilt. Daarom. Maar stil, ben toch wel van jou bezeten Zie ik die kijkers van jou Wordt zo mijn hemel weer blauw Omdat ik van je hou Ja, jij mag alles doen Een hand, een hug of een zoen Als je maar altijd van mij bent Maakt mij niet uit wat je doet Want alles komt toch weer goed Als je maar altijd van mij bent Al doe je, je trap. Oh ja, dat mag liefenschap Als je maar altijd van mij bent Op bed. Ik heb lekker koffie gezet en wacht tot jij zal ontwaken Dan plotseling ga je weer heen en voel ik mij best alleen Maar dacht, ik kan het verdragen Al doe je jouw eigen zin, ik ga er niet tegenin Nee, je hoort mij niet gaan klagen Je kust me lieflijk gedag en draait je om met een lach tot straks. Ja, jij mag alles doen, een hand, een heuk of een zoen, als je maar altijd van mij bent. Maakt mij niet uit wat je doet, want alles komt op weer goed, als je maar altijd van mij bent. Al doe je dit, doe je dat, oh ja, dat mag liefde, schat, als je maar altijd Zo, dat was hij dan. Martijn van den Broek... en uh, had het over... Jij mag alles doen. Ja, wat een heerlijk nummer. Uh, nou ja, dat, wat hero. ik zeg. Ik vind ja. het zeker... Uh, toch wel leuk. Uh, gewoon ook weer lekker vrolijk, lekker vlot. Ja. En toch, wat ik net ook al... Uh, zei of vertelde... van ja, dat zijn. Het komt bij hetzelfde vandaan, maar ik vind het toch wel weer twee verschillende dingen. Dus in dit geval neem ik toch mijn woorden daar weer van terug. Ja. Dat je toch wel weer ziet dat dit totaal een heel ander liedje is ja. dan wat ik doe. Maar dat, dat, daarbij zeg ik ook, je hoort wel bij wie het vandaan komt. En nee, oké, okay, tuurlijk, zal, je zal altijd wel, maar, maar je merkt wel gewoon de diversiteit erin ja. zitten. Van oké, okay, hij doet dan weer echt dit en, ja. en ja, de een doet dat. En, ja. de maar zeker, is, laten we het zo zeggen, de een is wat feestelijker dan de ander ja soms ja, wel en, ja, uh, ja. maar wat ik zeg ja, het is gewoon hup uh, dit is niet vervelend weet je wel, je hoort ook uh, uh, leuke facetjes van instrumenten ja. erin en het uh, het draait lekker ja wat je, wat je al zei de ja. live trompet en uh, dat soort uh, blijven lekker lopen ja dat is uh, heerlijk ik, ik, ik, ik ben altijd voor uh, live instrumenten maar... ja, nee, ja kijk uh, wat ik uh, tuurlijk en uh, je, dat, uh, liedje gaat eigenlijk leven daardoor ja dus ja inderdaad, dat, dat merk je. maar dat heb ik, uh, dat heb ik ook uh, bijvoorbeeld als ik uh, inderdaad uh, even terugkom op uh, de oude vinylplaten. Uh, het, het geluid is warmer. Ja, nou ja, je, je als je digitaal de, en, en, en de vinylplaat naast elkaar legt, in, ja. speelt ze allebei af. Dan hoor je gewoon dat de klanken veel warmer zijn op, uh, op vinyl. Als uh, ja, het digitaal. Nee dat klopt, dat, uh, het is ja, net wel ja, het, uh, of tot wat echter is. <laughs> wat wat echt je er meer naast ja, zit, ja, ja, ja, ja, dat ja, ja. klopt. Hey, en um, dan hebben we hier nog een nummer staan uh, van jou. Uh, wie wil... Eh, of nee, niet wie wil hem, maar nee, dat die hebben we al gehad. Daar stond jij. Daar stond jij. Uh, ook toevallig een liedje met uh, tekst van uh, Dries. Uh, Dries Roelvink en uh, studio Hans uh, Russen. En ja, dat was eigenlijk ook weer een uh, liedje. Toen uh, stapten we eigenlijk toch net uit de, die coronazone. Uh, uh, uh. Dat we... Mochten we gelukkig weer... Uh, ja, dat heb hij denk ik ook een beetje erin verwerkt... dat het uh, allemaal weer mag en kan. Ja. En daar gaat dat, uh, ook dat liedje weer een beetje over. Dus uh, ja, ook weer heel wat anders. Ja, uh, het is... Trouwens, zing hij ook uh, dan of niet? Nou, dat... dat uh, niet... Nou, dat wil je niet aandoen. Nee, nee, maar ik bedoel, ik hou juist heel veel. Want het is... Uh, kijk, nu ben ik... Uh, omdat ik midden in die promotie zit, ja. uh, probeer ik uh, eigenlijk altijd wel uh, alle zenders te volgen waar ik wel eens mee te maken heb en waar ik naartoe ga. en Om ook uh, ja, te, te kijken hoe het zich allemaal een beetje ontwikkelt ja, uiteraard. Ja, ja. Maar ja, ik moet zeggen, joh, en voor de rest uh, hou ik juist ook van heel veel uh, verschillende soorten muziek. En dat, uh, ja, dat kan eigenlijk van alles zijn. Oké. Okay. Ja, want ik, ik, de meeste uh, ja, die hebben toch altijd wel een genre van. Uh, en op het Tom Jones, hè, als ze op een bruiloft zingen nou ja, en dergelijke. Ja. Is dat bij jou ook zo? Of? Nou ja, toevallig hou ik natuurlijk uh, uh, Tom Jones. Maar dat, dat komt omdat je, ja, als je zanger bent, dan. Ja, dan, dan tenminste, dat heb ik natuurlijk dan. Uh, als je dan talen gaat praten, ja, dan. Uh, ik denk dat alle uh, bekende Nederlandse artiesten. die uh, zingen gewoon nummers van Hazes ook ja, in hun nou ja. repertoire. Dus Hazes uh, zo en zo. En natuurlijk een Tom Jones. Het zijn allemaal kwalitatief. Uh, ja. uh, de ja. mensen die het ook echt met hun, alleen hun stem, eigenlijk uh, ja. soms liedjes, uh, heel klein, qua arrangement. Met toch, een, ja. En toch door die stem. Ja. En een Elvis Presley en, en ja, Frankie Sinatra, een beetje de, ja, het, de, de, de Motown. Maar ook ja, het hedendaagse vind ik ook gewoon goed. Ja, ik zou altijd uh, onze jeugd. Ja, ja, als je het zo... Ja, zo, uh, dan, ja, dan, ja, dat ook. Ja, en, uh, ja. Maar daarom zeg ik... En, uh, ja, Engelstalig... Ja, kijk, er zit het, natuurlijk... Heb je de, de Waar ja. uh, ook uh, ja, die Engels uh, gemaakt zijn. En die zing ik dan uiteraard wel. En, ja. Maar ja, het is denk ik wel... Uh, laten we zeggen, rijm... Nou ja, ik mag wel zeggen... 98% gewoon Nederlandstalig. ja. ja. Dan gaan we hem draaien. Daar stond jij, Hugo Bijermond. Gezellig. Ja, heerlijk. Ik kijk niet om, maar recht vooruit. Want we gaan er tegen aan. Alles is weer open, dus kom uit je stoel vandaag We gaan weer naar het plein, daar ben ik zo lang niet geweest Mijn vrienden staan al klaar, we vieren eindelijk weer feest En daar stond jij, wat heb ik jou lang niet gezien ik wilde je kussen, maar ik telde eerst op die. Bij wie ik heel mijn leven blijven zou Ja, daar stond jij en je keek me lachend aan Je bent die avond toen met mij naar huis gegaan Dat was ons begin, waar ik nu over zie Zo werden wij gelukkig met elkaar had een huis, een leuke baan, en een auto van de zaak. Maar wat ik ook probeerde, nooit was hebben een keertje raar. Die avond op het plein kwam er een engeltje voorbij. Geloof me als ik zeg me schat, die engel dat was jij. En daar stond jij, wat heb ik jou lang niet gezien. Wilde je kussen.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 Alles kleurde hemelsblauw, we gingen op vakantie naar de zon. We lagen hand in hand daar op het strand van Sandtrouw En spraken over hoe het ooit begon. En daar stond jij, wat heb ik jou lang niet gezien. Ik wilde je kussen, maar ik telde eerst tot tien. Zo een waar ik van haal, bij wie ik heel beleefd blijven sta. Ja, daar stond jij en je keek me lachend aan. ...wetten wij gelukkig met elkaar. Ja, heerlijk. En daar stond jij. Ja. Ja, ja. <laughs> ja daar stonden we. Hey, dat klopt. Ja, ook weer wat ik uh, net al... ...ja, weer een heel ander soort liedje. En, uh, maar uh, ja, je wordt er uh, tenminste... Uh, het, ...we kwamen net een beetje uit die tijd. Dus uh, uh, iets vrolijker. Ja. Ja. Hey, en uh, Nou ja, daar heb ik nog uh, één, één laatste nummer natuurlijk voor jou. Ja. En daar hebben we het net al over gehad. Achter de wolken er schijnt de zon. Ja, achter de wolken schijnt altijd de zon. Dat was een, uh, of dat is nog steeds, maar dat is een covernummer van uh, Willy Sommers. Een, ja. uh, een Vlaamse zanger is dat. Ja, daar hebben we een paar uh, woordspeeltjes, uh, daar hebben we een beetje de tekst uh, in de veranderd vast, om het... Ja. Uh, ja, toch wat uh, meer richting het... Uh, dat zijn er misschien ook maar drie of vier, weet je wel. Maar, ja. Uh, ja, en uh, dat was het eerste liedje die ik met uh, die Frank uh, ging maken. En ja, ik moet zeggen, die is gelijk ook aan. Ik bedoel, ja. dat is gelijk, bam, bam, hup, en uh, hij begint. Oké. Okay. Ja. Dus, uh, maar uh, achter de, achter de wolk, het is niet zo dat je op het idee kwam van je zat in het vliegtuig en... Uh... Nou ja, ik, op de clip, ja, ja, ja toevallig uh, hadden we zoiets van, uh, ja, het, een leuke toevoeging om dat te doen. Ik kreeg dat uh, toen, in dit geval van, uh, ook van mijn zoon, een uh, ja. soort van verjaardagscadeau. En ja, dat was ook wel leuk. En, uh, en dat was vanaf Lelystad, met zo'n uh, privé uh, vliegtuigje privé, ja, ja. de lucht in. En dan zo'n ja, zo rond uh, dingetje en dan ja. land je op Texel. En dan ga je een uitsmijtertje eten. En dan weer terug. Ja. En toen begonnen hun al van, joh, ze, eigenlijk met het feit van, joh, zou je het niet leuk vinden om, om dat achter de wolken, wat jij nu zegt, uh, om dat vanuit de lucht te doen? Maar uh, ja. ze zaten dus al te hinten richting dat cadeautje. Ja, ja, ja. Die heb ik toen ook uh, iets eerder mogen ontvangen, als voor mijn verjaardag. Om puur dat ze uh, ja, meedachten dat hun dat ook leuk leek uh, ja. om dat te filmen voor de clip. Nou ja, het is in ieder geval een leuke clip geworden. En ja, uh, ja als mensen dat willen zien, uh, kunnen ze gewoon even uh, naar het kanaal van uh, Hugo Beierman. Dat klopt. En uh, daar, uh, daar komen alle nummers voorbij. Ja. Uh, we gaan uh, naar het van zes uur. Dus bij deze nemen we alvast afscheid. Ja, hartelijk Tenminste, bedankt. Tenminste, afscheid. Uh, uh, uh, niet voor. Niet voor uh, nee, nee, letterlijk. <laughs> nou, niet letterlijk. Nee, nee, <laughs> nee door dat, dat we hier mochten zijn. En, ja. Uh, Leuk uh, de aandacht en uh, we ja, hopen elkaar zeker uh, weer een keer... Uh, ja, te en zien. dan uh, wie weet, met fijn, hè? Volgende. <laughs> ja, nou, ja, wie weet. Uh, dat, uh, je hebt plaats zat, dus ik denk dat ze allemaal uh, hier hebben gepassen. Ja, uh, ik bedoel, uh, met, de, met de periode van de corona uh, hebben we in ieder geval uh, uh, ook plek. Ja, nou ik wens goed. iedereen een goed weekend. Fred, dankjewel. Ja, graag. Uh, tot ziens. Dankjewel. Hey, tot, tot de volgende ziens. ronde. Yo, hoi. hoi, hoi. Iedereen blij, want vaak is het leven al somber genoeg Voor haar en hem, voor jou en voor mij Komt liefde nooit te vroeg. Je weet, geluk is er voor iedereen Vergeet al die zorgen en voor je weer vrij Denk niet dat het nooit meer wordt als voorheen Problemen gaan ook weer voorbij Achter de wolken schijnt altijd de zon Je gaat door het leven met vallen en opstaan Achter de wolken schijnt altijd de zon Niemand ontsnapt aan een morgen en een traan Van tegenslagen is niemand vrij Maar vroeg of laat komt het weer goed Want na het wachten keert het getij Geluk komt na tegenspoed. En je vraagt hoe het nu met je gaat, dan zeg je dat niets. Een eeuwigheid duurt, die woorden zijn al lang uitgepraat. Problemen zijn weggestuurd. Achter de wolken schijnt altijd de zon. Je gaat door het leven met vallen. Het leven met vallen en opstaan. Achter de wolken schijnt altijd de zon. Niemand ontsnapt aan een lach en een traan. Niemand ontsnapt aan.